11 uur remonseree met het nws journaal De Zweedse politie heeft vier mensen gearresteerd... op verdenking van het voorbereiden van een terreuraanslag. De vier werden opgepakt tijdens de opening van een expositie in Gothenburg gisteravond. Volgens de politie was er serieus gevaar voor mensen of voor eigendommen. De politie in Gothenburg werkte samen met de Nationale Veiligheidsdienst van Zweden... Zweedse media melden dat de opening van de expositie in de Rode Steenkunsthal plotseling werd beëindigd... en dat het publiek in eerste instantie dacht dat de evacuatie bij het programma hoorde. Of de mogelijke terreurplannen iets te maken hebben met de herdenking van de aanslagen van 11 september vandaag is niet duidelijk. Op verschillende plaatsen in Amerika zijn al officiële plechtigheden geweest ter nagedachtenis aan de aanslag van 11 september 2001...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 Dat Willem gekozen kan worden is een gevolg van een neder saksische kieswet uit 1996. Willemme heeft in Nederland ervaring als burgemeester. Hij beklede die functie in Dinkeland. Overigens is het Duitse burgemeesterschap niet te vergelijken met het Nederlandse. In Duitsland is het meer een ceremoniële functie. En dan het weer. Eerst droog en zonnig. Maar vanmiddag bewolking en dan ook wat kansen buien. Het wordt 19 graden op de wadden tot 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS-journaal.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 over de onvoltooid verleden tijd. Matthijs Deen en Michal Citroen. Ja, van harte welkom bij het tweede uur van OVT vandaag. Ook dit uur kijken we terug op de 11 september van tien jaar geleden. En als we nu om even over 11 zouden teruggaan naar 2001... dan zou er niets aan de hand zijn. Dan zouden we landen op een gewone zondige dinsdag. Een dag om onmiddellijk te vergeten. Maar zo is het niet gegaan, want grote geschiedenis is ruimhartig en gul. Niet alleen het historische moment zelf bijt zich vast in het geheugen... maar de dag eromheen geeft ze ook cadeau. Door die grote gebeurtenis weet bijna iedereen waar hij was die dag. Wat hij deed, hoe het anders liep, wat er niet doorging en wat wel. En dat is precies waar het over zal gaan dit uur. Een paar maanden geleden vroegen we u, luisteraars, om ons te mailen... wat u die dag deed, wat u zich ervan herinnerde. En we kregen letterlijk honderden mailtjes binnen... Veel te veel om in dit een uur te vertellen. Onze collega's van het Geschiedeniskanaal 24 legden een paar verhalen vast... en wij doen dat dit uur ook. Wat overblijft zijn meer dan honderd verhalen die we helaas niet kunnen vertellen... omdat de tijd ons dat niet toelaat te doen. Sommige OVT-luisteraars hadden professioneel direct met de gevolgen van de aanslag te maken. Zoals Marjolein Wenting, woordvoerster van de luchtverkeersleiding Nederland. Heel dicht bij het vuur en dus zeer ontzet over wat ze zag... Als je naar die eerste beelden keek, dan um, krijg je toch echt heel snel het idee. Ik zit nu naar iets te kijken dat je je eigenlijk niet kan voorstellen. Na zoiets in een, in een heel georganiseerd luchtruim, uh, zoals dat van de Verenigde Staten. Vliegers zijn bij grote luchtvaartmaatschappijen ervaren. En dan zit je naar iets te kijken waarvan je denkt dat kan niet. Maar de beelden lieten zien. Het kan en het is gebeurd. En het was zo uitzonderlijk, zo onvoorstelbaar... dat je, je inderdaad um, denkt, wat hier aan de hand is, weet ik niet. Want je loopt op zo'n moment letterlijk achter de feiten aan. Je weet niet wat zich daarvoor af heeft uh, voorgedaan. Maar je weet wel, ik kijk naar iets dat zijn weergaan niet kent. Dus je springt op, je, rent naar, je loopt, je rent naar de kamer... waar je directeur in een belangrijke vergadering is... met mensen van het ministerie... En je denkt, uh, kan nog gestolen worden, ik ga de dwars doorheen. Ja, gelukkig was het letterlijk onder handbereik. Maar zij waren zo uh, benieuwd, enerzijds geschokt... en tegelijkertijd zo benieuwd naar wat is dit... dat ze met me meegingen, tv-beelden keken. En toen vertrok zich um, het tweede uh, onderdeel van dit drama... en vloog de tweede Boeing, um, de tweede WTC-toren in. Dus dan heb je de directie van de luchtverkeersleiding Nederland... die ziet dit gebeuren. En wat gebeurt er dan? Um, op dat moment realiseerde iedereen zich... Uh, eigenlijk de wereld is niet meer hetzelfde. Vrij snel daarna en, um, kwamen via allerlei uh, media en ook via diensten... de eerste berichten dat het om meer vliegtuigen zouden gaan. Er zouden meer vluchten... Zijn gekaapt. Er werden vliegtuigen vermist. Ook in ons kantoor viel toen de term Pearl Harbor. Omdat je toen in de gaten kreeg dat zich daar iets had afgespeeld... dat onvoorstelbaar was. Nou, op dat moment waren alle agenda's anders. Kregen we hier natuurlijk te maken met heel veel persvragen. Kregen we te maken met um, de situatie op Schiphol... verstoorde vluchten naar de Verenigde Staten. Dus enerzijds zat je met de onvoorstelbare verbazing afreizen niet kunnen begrijpen wat zich daar had afgespeeld. En tegelijkertijd de behoefte om heel simpel naar de Nederlandse situatie te kijken. van Wat betekent dit voor ons? Wat betekent dit voor vluchten naar de Verenigde Staten? Wie moet gewaarschuwd worden? En um, zie je dat toch in een dergelijke bedrijfstak je um, ja, aan het werk moet... en moet kijken hoe je de gevolgen daarvan uh, zo goed mogelijk kunt opvangen. Wat zijn de problemen die je dan opeens moet gaan oplossen? Puur operationeel gezien uh, betekende het voor het luchtruim uh, in Nederland en het uh, gebruik van de luchthaven Schiphol dat vluchten naar de Verenigde Staten niet door konden gaan. Uh, want Canada uh, later, maar eerst de Verenigde Staten, sloten een luchtruim. Dat was één. Dus verkeer onderweg naar de Verenigde Staten wilde of terug of wilde uitwijken. We zaten hier op Schiphol met vluchten die naar uh, de Verenigde Staten en Canada gingen. Nou, daar moest een oplossing voor gevonden worden. Dan krijg je op Schiphol het vraagstuk... wat doe ik met reizigers die niet weg uh, kunnen? En hoe lang kunnen ze dan niet weg? En uh, hoe lang gaan maatregelen duren? En naarmate de dag zich voltrok... en bekend werd hoe ingrijpend... deze aanslagen waren met... het vliegtuig dat uh, zich op het uh, Pentagon stortte... met het neergestorte vliegtuig... elders in de Verenigde Staten... was natuurlijk uiteindelijk duidelijk... dat dit niet iets zou zijn van... nou ja, morgen vliegen we weer als normaal. En ga je dus zoeken naar wat betekent dat dan? Er was een een hele nieuwe situatie ontstaan waarin je dus moet besluiten... ja, wat ga ik eigenlijk doen? Was dat voor jou een probleem? De luchtvaart kenmerkt zich door procedures. Dat is ook um, bij een veiligheidsbedrijf de methode om te zorgen dat het veilig blijft. Dus er ging gewoon een procedure in werking. Er is eigenlijk voor iedere situatie een procedure. Er was op gerekend? Je kunt niet op het meest onvoorstelbaar rekenen. Je kunt wel zorgen dat je de procedures die je hebt goed toepast. Wat doe je als luchtverkeer wil terugkeren? Wat doe je als een luchtruim gesloten is? Dat deze reden er was was natuurlijk onvoorstelbaar. Maar een sluiting van een luchtruim kan bijvoorbeeld ook voorkomen bij slecht weer. Dus je, je, je haalt een klappetje uit de kast en je gaat gewoon een, een draaiboek volgen. Voor wat betreft de operationele kant van de zaak werkt het inderdaad zo. Vliegtuigen die terugkeren, daar zijn procedures voor. Je maakt afspraken met luchtvaartmaatschappijen, daar zijn procedures voor. Maar iedereen was wel degelijk zo geschokt en ontdaan... door de reden van deze uh, uh, uh, verstoring, om het dan maar zo te noemen... Dat dat, dat dat voelbaar is. Ook al werd er heel, ook in Nederland, buitengewoon professioneel gewerkt... om de gevolgen op te vangen. Ja, dat was uh, Marjolein Wenting, woordvoerster van de luchtverkeersleiding Nederland. Het was natuurlijk voor piloten en cabinepersoneel... een dag waarop de dreiging heel dichtbij kwam. Jan Hiersma, bijvoorbeeld, piloot voor de SLM... hoorde het midden op de Atlantische Oceaan... toen hij onderweg was naar Paramaribo. Hij besloot de passagiers niet in te lichten, maar het cabinepersoneel wel. In Paramaribo zag hij de eerste beelden... en heeft hij lange tijd met collega's naar de ramp zitten kijken. Ja, en de passagiers die onderweg waren naar Amerika, Canada of Mexico... moesten hals over kop landen. Soms op obscure regionale vliegvelden. Linda Bongers bijvoorbeeld. Onderweg naar Mexico landde op een vliegveldje in New Brunswick. Die nog nooit zoveel Boeing's heeft moeten herbergen, dat vliegveldje daar. Ze werd eerst opgevangen op een leeg ijshockeystadion... maar belandde uiteindelijk bij een jongstel thuis... dat haar en haar vriend gastvrijheid verleende. En ook Peter van Hoorn, onderweg naar New York, waar hij woonde... kon zijn reis niet afmaken. Ik zat in een vliegtuig wat uh, uh, op, onderweg was van Amsterdam naar uh, New York. En uh, op een gegeven moment om een uur of half drie, bo mi midden boven de oceaan... is het vroeg in de ochtend acht uur half negen in New York. Dat moet je je voorstellen. En uh, ik kan me dus ook herinneren dat op een gegeven moment... boven die oceaan er signalen ontstonden in het vliegtuig... Dat er dus gesproken werd door mensen die vluchten weer naar de piloot gingen. En. er heerst een beetje een sfeer van. mensen die elkaar zeiden: van er is iets aan de hand. Wat er op een gegeven moment heel concreet gebeurt, ik zat voorin. Eh, is dat er een, een jong meisje in de bemanning. Eh, plotseling enorm schrok eh, in een gesprek met haar collega's. Eh, en ook eh, daarna weggehaald werd richting cockpit. Uh, en later begrepen we dus dat ze iets ha ernstigs had gehoord, begrijp je? En, uh, en dat was een schrikken wat, wat, wat niet is van, oh god, ik ben iets vergeten. Nee, dat was duidelijk een enorme reactie waarvan iedereen ook dacht van, jee, wat, wat is er aan de hand? Maar op een gegeven moment kwam er wel het bericht van, uh, van de piloot, gezagvoerder hier. Uh, er is iets aan de hand in Noord-Amerika en wij moeten waarschijnlijk uitwijken. Wij laten jullie nog weten waar dat zal zijn waar we naartoe vliegen. Maar het is waarschijnlijk dat we niet naar New York uh, vliegen. Op het moment dat, wij, uh, dat het duidelijk werd en omgeroepen werd... dat we in Montreal uh, zouden landen, in Canada. Ook toen was nog niet bekend uh, formeel uh, wat, wat er aan de hand was. Montreal? Ja, wij landen daar. En, uh, en ik realiseer me op dat, dat moment ook... dat er natuurlijk heel veel mensen in hetzelfde bootje zaten. Er is toch een grote mate van chaos. Uh, er zijn beelden van vliegtuigen die in gebouwen vliegen... En, uh, maar ik denk dat er toen nog wel, achteraf gezien... nog steeds onzekerheid bestond over waar, waar, dat, waar dit heen ging. Of dit het einde was of niet. Want dat is natuurlijk op dat moment nog een onzekerheid. He, er zijn een aantal aanslagen geweest. En, maar ja, wanneer weet je of het het laatste is? Dat, dat is natuurlijk onduidelijk. Nou, toen ik met een huurauto uiteindelijk naar uh, New York kon reizen... Uh, en dat was niet zonder slag of stoot... dan kom je dus de New York area binnenrijden vanuit het noorden... En je ziet al heel ver uit de verte een soort rookkolom uh, boven die stad staan. En toen ik uiteindelijk na mijn huurauto te hebben ingeleverd thuis kwam... Ja, dan sta je voor dat raam en dan zie je die, die rookkolom. En dat is een bijzonder onwezenlijk gebeuren natuurlijk. En dat, dat was op dat moment gewoon ja, een rookkolom die daar schuin met de wind mee staat te waaien... Uh, en ik ben toen ook niet naar mijn netten gegaan of zo. Dat was een ontzettend rare, onwezenlijke uh, gewaarwording. En dat, je dat, daar, dat, dat, dat dat allemaal daar gebeurd is. Vlak uh, naast, je, naast je huis. Ja, je, je gelooft het niet. Daar, daar komt het in feite om neer. Hè? Dus, uh, ja, maar je ziet het toch? Je ziet het, maar ik denk dat toen ik in die auto zat vanaf Montreal... rijdend over die weg, je kunt dan niets anders denken... Maar toch geloof je het niet. Totdat je daar die rookkolommen ziet. En dan dringt het tot je door. En ook toen dacht ik nog: van nou, ik kan me geen voorstelling maken van voor wat daar gebeurd is. Uh, ik ben pas weken later de stad ingegaan. Ik ben al wel in de stad geweest, maar naar dat punt. Ik, ik, ik had er meer een aversie tegen om daar te gaan staan. Eén ding wat ik nog heel veel kan herinneren. Een van de volgende dagen in de krant in New York Times. was het feit dat er zijn dus heel veel singles in New York bijvoorbeeld. Hè? En wat er dus een van de dingen die daar gebeurd is in sociale zin, is dat een heleboel mensen op zichzelf teruggeworpen werden, omdat plotseling die fabric van die activiteit, die activiteitsgolf die daar continu gaande is tussen mensen, die werd gewoon gestopt. De sfeer die je kan beschrijven is dat het een soort ultieme, ultiem soort eenzaamheid is, want Kijk, als, als, als die omgeving bruist zoals je normaal bruist... dan voel je daar onderdeel van. Op het moment dat dat, dat weefsel gaat ontbinden... Hè, dus de dagelijkse gang van zaken volledig verstoord raakt... dan leidt dat tot eenzaamheid. En dat heb ik ook wel gevoeld. Mensen worden op zichzelf teruggeworpen. Maar ik denk nog wel, de sterkste uh, herinnering die ik er heb, is de geur. Um, en onbeschrijfelijke geur. En dat neem je ook niet waar op een tv of een documentaire natuurlijk... Uh, want toen ik mijn raam open zette in, mijn, in, mijn, in mijn appartement... toen rook ik echt iets anders. En dat ben ik ook blijven ruiken. Die hele periode dat, dat, dat die haard uh, nog, aan het, nog actief was, laten we maar zeggen. Dus rook. En dat was eigenlijk een geur. Die heb ik ook wel eens geroken als je dus een hele hoge temperatuur hebt. Hè, en iets dus echt tot de basiselementen opbrandt, we maar zeggen. Dat is eigenlijk wat je, wat je daar rook. En daar zat een soort zouten... Zou zouten jodium, ook bijna een soort steriele ziekenhuislucht, as. En dat, dat rook je dus constant. De ene keer meer, de andere keer minder... afhankelijk van de, van de prevailing wind over dat eiland heen. En uh, dat, dat is, als ik nu terugdenk... aan alle zintuigelijke waarnemingen die ik had van die tijd... was het nog de meest intense, denk ik. Ken jij mensen die daar uh, zijn opgekomen? Nee, maar ik heb dus later begrepen... dat het meisje aan boord had dus een... Een hele jonge jongen, die ging ze ook daar zien. Haar vriend, die werkte dus in het zinthuis. Nou, die is omgekomen. Ik ken wel... Dat meisje dat zo geschrokken is. Ja. Zij schrok van het feit dat ze dus hoorde... dat er iets ernstigs was gebeurd met haar vriend... die in het zinthuis werkte. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, dat was het verhaal van Peter van Hoorn. Ik kreeg ook verhalen van hen... voor wie de 11 september een heel belangrijke dag zou moeten worden maar om totaal andere redenen dan we ons nu kunnen voorstellen. We gaan bellen met Cor Hofstra, die als fan van Bob Dylan... rijkhalsend naar de 11e september had uitgekeken. Goedemorgen, meneer Hofstra. Ja, goedemorgen. Ja, u herinnert zich nog heel goed wat u die dag aan het doen was, hè? Ja, zeker. Ik, uh, had een, uh, ik was wiskundeleraar en ik zou vergaderen. Maar ook zou op die dag de nieuwe cd van Bob Dylan uitkomen. Love and Theft. En tot mijn grote vreugde ging de vergadering niet door. En dacht ik, ik kan die cd wel eens op gaan halen. Ik ben al sinds 1963 een fan. Uh, je daar, is dat een speciale dag natuurlijk. Het is leuk om uh, op, op die dag de cd te krijgen. Dus op pad naar de platenzaak in plaats van vergaderen? Ja, dat, dat deed ik. En uh, ik ging daar met de auto naartoe. Omdat ik woonde niet in Leeuwarden, maar in Franeker. Uh -huh. En ik ging naar een specialistische uh, zaak. Omdat je, dat ik daar de grootste kans acht om die cd te krijgen. En ik had alvast vast een cd opgezet van mezelf. Om in de stemming te komen. Van u zelf bedoelt u? Van uh, een, een eigen cd van Bob Dylan. Oh ja. Maar toen ik daar kwam, ja toen uh, zet ik die cd natuurlijk uit. En dan begint de radio. En daar was, oh toeval... ...ook een nummer van de nieuwe cd op. Het nummer D en tweedeldun. Een bizar nummer over twee mensen die elkaar niet zo zien zitten. Nou, dat luister ik even naar want het was namelijk uh, op dat moment begonnen keihard te regenen... ...dus ik kon er toch niet uit. Maar dat nummer dat werd plotseling onderbroken. En toen was er een vrouwenstem, dat was de presentatrice... ...die zei, wij moeten dat deel het zwijgen opleggen vanwege... Het feit, er is groot nieuws, of er is nieuws. Er is een tweede vliegtuig in de tweede toren van het World Trade Center gevlogen. Oh, dus, dus het was al een tijdje gaande, maar u was uh, onderweg met Bob Dylan aan uw hoofd. Ja, zo zat het. Ik had uh, de hele radio niet aangezet en ik had het nieuws nog niet gehoord. Het was een uur of drie. Ik dacht, tweede vliegtuig, dat is natuurlijk uh, bizar, want kijk... Dat betekent dat er ook een eerste vliegtuig geweest is. En dan een tweede, dat kan geen toeval zijn natuurlijk. Dus dan denk je meteen, dit is een verschrikkelijke aanslag. Ja. En uh, nou, dan was ik echt wel helemaal van ondersteboven, dat wil ik eerlijk zeggen. Bent u wel nog die platenzaak ingegaan? Nee, nee, ik ben niet naar de platenzaak ingegaan, want ik zag mezelf. Ik moet zeggen, ik dacht meteen al, oh, dit is heel erg ernstig. En dan zie ik mezelf niet staan uh, achter een platenstaak. Uh, staat te uh, vragen naar de nieuwe paard van Bob Dylan. En ik denk, ja, dat komt wel, ik ga naar huis. Ja, ja. En, en toen u thuis kwam, wat hebt u toen gedaan? Nou, ik was onderweg naar huis... en toen had ik de radio uh, natuurlijk aan... om het nieuws uh, nauwgezet te volgen. En toen gebeurde er nog iets wat ik tamelijk bizar vond... wat ik nooit zal vergeten. Uh, die uh, prestatrice, die had een deskundige aan de lijn. Dat was een hoogleraar bouwkunde... Ik weet de naam niet meer. Of die heb ik, uh... Meneer Berenbak. Meneer Berenbak was dat. Oh, goed zo dat u dat weet. Ja. Maar in ieder geval, die vertelde, uh, die prestatrice die vroeger schrokken of die torens ook om konden vallen. Ja, dat leek mij eigenlijk wel een logische vraag. Want ja, je weet zelf wel, als je met een vliegtuigje tegen een toren aanvliegt, dan valt die om. En ik wist ook niet hoe groot die dingen waren. Maar toen begon die man, ja, die zei van nee, nee, nee, ik ben daar laatst nog geweest. En uh, er zit een grote staal, een kern in die torens. En daar is uh, allemaal al rekening mee gehouden en dat valt echt niet om. Daar hoeft u echt niet bang voor te zijn. Ja, dat, dat is Dat een... wel een beetje een... Ja, ja dat is dat maar dan... een opmerking, hoewel het toen wel wat geruststellend klonk. Maar... Ja, dat is natuurlijk wel de geruststelling die je dan wilt, toch? Ja. Dat is zo, maar een goed achteraf is gebleken dat dat niet zo was. Dank u wel, meneer Hofstra. Ja, u nou, ook bedankt, hoor. Fijne zondag. Daag. Dank u wel. Dag. Heel pregnant is het als twee grote gebeurtenissen samenkomen. En in de herinnering 9-11 concurrentie krijgt van een andere gebeurtenis. In het huis van Solveig en Michiel Bijkerk was de dag al heel vroeg begonnen... met de eerste weeën die de komst aankondigden van hun eerste kind. Het werd een dochter, Elisabeth, en die is nu, is nu net zo oud, jarig vandaag. En is net zo oud als de aanslag op het WTC. Reden voor de ouders om in de tijd de kranten van die dag te bewaren. Het was 9 11 immers. Maar het vervreemdende is dat er in die kranten niets van is terug te vinden. Het waren ochtendkranten. U hoort Solvay Bijkerk, die uit de kranten voorleest. Er staat voor op een foto van uh, prinses Maxima en Willem-Alexander... Die uitleg krijgen over de holocaust uh, bij het joost historisch museum en uh, een bericht ook over dat scholen van uh, zwart naar wit verkleuren en het hoofdartikel is de nieuwe baas uh, helpt kpn in nood en nieuw geld en hier ook al zo'n zo'n de telegraaf telegraaf die dan uh, uh, als hoofdartikel heeft bouwvakkers finaal uit hun dak ze reageert zoals Maxima langskomt. Het is echt een hele juichende, jubelende, vrolijke foto... met geschreeuw en een ook. Uh, we love you, Maxima. En uh, laatste Belgische held, 102 jaar oud, uit de grote oorlog dood. Dat is dus allemaal de krant van 11 september. Het is dan gewoon een hele gewone dag. Het is een hele gewone dag. Ja, ze was al bijna twee weken te laat. Uh, ze is ons oudste kind. Nou ja, het begon zoals het, zoals het altijd begon. dus We waren wel blij dat ze er eindelijk, eindelijk aankwam. En rond een uur of ik uh, weet het niet meer helemaal precies. In Elf is een paar minuten over vier is ze geboren uiteindelijk. Dus het is vrij vlot gegaan. Wie waren er allemaal in het huis toen? Ja, uh, Mijn man, mijn moeder, uh, de verloskundige en de kraamhulp. Dus er waren vijf mensen. Uh, op het moment dat gebeurde, was je eigenlijk al in een eindfase. dus. Nou, ik heb, ik, ik heb erover gehoord op het moment dat, ik redelijk, dat, dat, dat we wel redelijk ver waren. Dus ik was echt al redelijk van de kaart. Uh, niet meer helemaal bij, bij de tijd, zoals je dan uh, niet meer bij de tijd bent. En toen dacht mijn man me een beetje af te leiden van de pijn uh, dat daar zo mee gepaard gaat. Toen zei hij, weet je wat, toen vertelde hij dus dat er een vliegtuig was uh, gevlogen in een van de torens. Kan je dat ook zo herinneren? Volgens mij heb ik dat niet verteld om af te leiden. Maar volgens mij heb ik dat verteld omdat wij gewoon volledig verbaasd voor de televisie stonden. Wat, wat gebeurt hier? Niemand had enig idee of dat, wat er aan de hand was. Of het een ongeluk was. of dat het... In je het verhaal sta je eerst naast het bed van je vrouw. Die jouw eerste kind. Ik neem ook aan dat het jouw eerste kind is. En op het volgende moment sta je beneden. We, het... nee, maar je, loopt, je loopt natuurlijk de, he je bent de hele tijd bezig... met uh, thee halen, uh, kruiken maken. Even beneden uh, iets doen. Het is niet dat, dat wij de hele tijd boven zaten. Het, het ging ook heel geleidelijk allemaal. Ja. Dus uh, Totdat dus in mijn herinnering uh, de, de kraamhulp uh, van boven riep van, van hé, hey, uh, ik zit hier meentje dat is niet de bedoeling. oh ja, en dan zijn we meteen naar boven gehold. Ik, ik heb je naderhand gevraagd, van waarom heb je me dat verteld op dat moment? Want het was echt, nou ja, het was redelijk heftig. Uh, het waren twee heftige momenten die bij elkaar kwamen. Die uh, bevalling enerzijds en anderzijds, dat verhaal over die toren. En toen op dat moment zei je, van, het was om je, om je af te leiden. Om te proberen even je, je gedachten op iets anders uh, te brengen. Ik kan me niet herinneren dat ik dat zou. <laughs> het interesseerde me hoogenaamd niks. Dat verhaal op dat moment. Het, nou ja, ik had echt zoiets van, ja, het, het zal wel. Het interesseert me niet. Maar daarna zijn we ook gewoon, volgens mij, bovengebleven. Toen hebben we dat ook verder niet, uh, of in ieder geval verder gegaan met de bevalling. En wat daarbij komt kijken aan uh, verzorging en, en organisatie en namen verzinnen en weet ik wat allemaal dat soort dat soort praktische dingen ja. en volgens mij uh, op een gegeven moment echt later toen jij ook echt opgeknapt uh, was weer een beetje een beetje uh, toen heb jij gezegd van zet de zet videorecorder aan en neem gewoon even op wat er nu op tv is dan ik heb op een gegeven moment heb ik gevraagd wat is er nou eigenlijk gebeurd wat is er nou eigenlijk aan de hand en toen kwam dus de rest van het verhaal en toen heeft de, de, de familie ook de rest van de middag, dus ze is om vier uur geboren, uh, Elisabeth. En uh, de rest van de, van de middag hebben ze wel afwisselend voor de televisie gezeten. En ik wilde ook heel graag naar beneden, naar de televisie. Ik wilde dat gewoon weten, ik wilde het gewoon volgen. Maar dat mocht niet. Ze zeiden van, dat is niet zo handig om, uh, om dat nu te doen. Ik, ik, op zich fysiek had ik dat makkelijk aangekund, want fysiek was er niks mis. Maar ze zeiden van, ja, dat moet je niet doen. Als je net een baby hebt gekregen, moet je niet dit soort uh, beelden uh, gaan bekijken. Wie nam die beslissing? Dat was de verloskundige. Die had daar verstand van? En die had ja kennelijk. Ja. Ik luisterde daar in ieder geval naar. Heel goed. Ja. Ja. Waar in de gebeurtenissen kwam Elisabeth? Ja, voor zover we het hebben kunnen reconstrueren, maar ik ben daar nog steeds niet 100 zeker van. Is dat exact geweest het moment dat de eerste toren is ingestort? Dat is een beetje een stuivertje wisselen met de eeuwigheid. Dat is, je noemt nou wel iets. Het is natuurlijk wel heel erg wrong dat je aan de ene kant een kind op de wereld zet... en aan de andere kant op hetzelfde moment zoveel mensen sterven. Dat is wel heel ingrijpend. Dat is toch toeval? Of? Natuurlijk is dat toeval, maar de geboorte van een kind is heel erg ingrijpend... en daarmee wordt het sterven van zoveel andere mensen wordt het ook heel erg ingrijpend. Op de een manier lijkt er een Er zit natuurlijk geen verband tussen, maar dan is dood en leven is wel heel erg dicht bij elkaar opeens. Uh, je vraagt je natuurlijk op een gegeven moment af... Hoeveel mensen zijn er nou ook geboren op 11 september? Uh, je hebt altijd het idee dat je een beetje uniek bent met je verjaardag. Maar er zijn ook 450 andere mensen geboren op 11 september. In Nederland? In Nederland volgens mij, ja. Alleen al in Nederland. En op de wereld, uh, geen idee, maar tienduizenden, honderdduizenden. Het plaatst ook een heleboel andere dingen in perspectief. Normaal gesproken denk ik zou het zijn... 11 september is onze unieke dag met, met die ene verjaardag. En nu is dat een dag die je op meer gevoelsmatig deelt met een heleboel andere gebeurtenissen. Dat is het gekke van die gelijktijdigheid, want bij mij ontbreekt die namelijk. Ik heb namelijk de, dat, dat instorten van die torens heb ik op dat moment niet meegemaakt. Iedereen zegt van ik stond gewoon in de kamer toen dat gebeurde. Ik niet. Ik was geen deel van de wereld op het moment dat dit gebeurde. Ik was, stond namelijk buiten, want ik was een kind aan het krijgen. En daarmee heb ik het gevoel dat er een hap uit de geschiedenis is genomen voor mij. De hele wereld heeft iets heel bijzonders meegemaakt, namelijk uh, dat, dat, uh, ja, dit, dit, dit uh, aanslag... En ik heb het niet meegemaakt. Ik heb het naar de hand voor mezelf moeten reconstrueren. Kijken of ik er nog iets van brokjes bij elkaar kon vegen... om dat plaatje compleet te krijgen. Ja. Salve Kijk, de moeder van Elisabeth over 9-11, 2001. Elisabeth zelf is dus jarig vandaag, 11 september. Ze is nou tien. En ik mocht er getuige van zijn dat haar moeder haar uitlegde... wat er eigenlijk precies gebeurd is op haar geboortedag. Nou... Ik... Ik weet alleen dat er vliegtuigen zijn ingevlogen op een gebouw. En meer weet ik eigenlijk niet zoveel. Nee. Maar ik weet wel dat ik geboren ben toen. Ja, ze vinden dat Amerika de wereld, een beetje de baas speelt over de wereld. En dan willen ze wat terugdoen, wat gemeens. En deze torens die waren heel hoog, dus ze waren heel erg belangrijk voor Amerika. En dan ze, dachten ze, weet je wat, als we nou echt iets gemeens willen doen tegen Amerika, dan maken we die torens kapot. Dan worden de Amerikanen wel heel erg verdrietig en boos. Dat is dan aardig gelukt. Praten mensen erover als je jarig bent? Zeggen ze het is 11 september? Nee. nee. Niet dat jij weet het. Nee, maar wel eens. Als ik jouw geboortedatum moet opgeven, bijvoorbeeld bij, uh, ergens bij het gemeentehuis of, of ergens bij uh, school of zo, dan de eerste instantie dan krijg je de reactie 11 september. Dan zeg jij 11 september. Ik zeg, en weet u welk jaar? 2001, Zeg ze. 2001, op die dag. Ik zeg ja, 2001, op die dag. Het is wel een beetje bijzonder, want dat vind ik wel leuk. Maar het is niet. Voor mij hoeft dat het allemaal niet gebeurd te zijn hoor. Als het niet hoeft, dan hoefde het voor mij niet. Nee, precies. Nee. Nee, dan maar liever een niet-bijzondere hoor. Nee. Ja. U hoorde Elisabeth Bijkerk. Gefeliciteerd. Er zijn op 11 september een hoop dingen gebeurd. die, als het een lauwe dag geweest zou zijn. misschien het nieuws zouden hebben gehaald. maar die nu als te onbelangrijk op de plank zijn blijven liggen. We gaan bellen met Michiel van Baal. Michel van Baal, die destijds als voorlichter werkte bij de TU Delft. en die ook de relativiteit van het nieuws aan den lijf ondervond. Goedemorgen, Michel van Baal. Goedemorgen. Nu bent u voorlichter bij de Technische Universiteit in Delft. Tien jaar geleden was u ook voorlichter en had u op 11 september een enorm evenement georganiseerd. Hè? Ja, ik was betrokken bij, uh, bij een enorm evenement, want we hadden tien jaar geleden uh, de allereerste perspresentatie van, uh, van NUNA. En NUNA is de zonneauto van de, de TU Delft. En uh, ja, Dat was een enorm evenement, daar waren alle, alle media van Nederland zo'n beetje wel verzameld om, uh, om dat te zien, want het was voor het eerst dat, uh, ja, dat we een zonneauto aan de wereld lieten zien. Waar was dat? Dat was op het circuit van DAF in, in de buurt van Eindhoven, die hebben daar een testcircuit. En daar reed de auto's in zijn eerste rondjes voor, uh, nou ja, voor een hele batterij en Ja, maar nu is er een beetje wel bekend verhaal geworden van die zonneauto's, maar dat was echt de eerste keer. Dus ja. een gigantische ja. belangstelling, ja. Hoe, hoe laat moest het beginnen? Wat ik me vooral herinner. is uh, wanneer het afgelopen was. Want ik moest eerder weg. En uh, die. Uh, ik stapte rond een uur of drie, kwart over drie in de auto. En toen was het evenement eigenlijk nog niet helemaal afgelopen. Uh, maar. en waren de journalisten die daar waren. die ha hadden op dat moment het. Nou ja, het andere nieuws ook nog helemaal niet opgepikt. Uh, ik denk dat ik een van de eersten was daar. Die, die doorhad wat er gebeurde. toen ik, uh, toen ik de autoradio aanstelde. Ja, maar het, het, voordat u de autoradio. in. Aanzetten, stapte u in die auto en to, op het moment dat u in die auto stapte was u een tevreden mens? Ik was een heel tevreden mens eigenlijk. Uh, ik heb het idee dat het warm was, maar dat kan dat weet ik me niet helemaal zeker, Want volgens mij had ik de deur open staan. Dat dus soort de details, dat herinner je dan nog. Ja, dit was, dat was een geweldig evenement. Waar, uh, alle Nederlandse media waren er. Het was, uh, het was prachtig. Uh, het was zoals gezegd volgens mij prachtig weer. Het, het apparaat had, de, de zonneauto had uitstekend gedaan. En het was, uh, ja, het was eigenlijk één groot feest de, tot dat moment. En ja, je weet op zo'n moment, uh, dan kijk je uit naar, uh, naar wat er die avond allemaal op, uh, op tv overkomt. Dat is uh, de beroep die er voor mij. Die je dan hebt. En, uh, ik was bepaald uh, uh, in een goede stemming, ja, op het moment dat ik in die auto uh, stapte. In ieder geval wat betreft het evenement. Uh, wat minder was, was dat ik door moest aan crematie, dus dat was dan uh, de, de, de, sowieso al wat dubbel gevoel. En toen? Uh, ja, ik stapte in de auto en zoals gezegd ik, ik heb het idee dat de deur, uh, dat ik de deur had openstaan nog omdat het warm was in de auto. En ik, uh, ik, het eerste wat ik deed was eigenlijk de autoradio aanklikken en op dat moment begonnen de eerste... Uh, ja, gerucht eigenlijk minder te druppelen. druppelen en dan realiseerde ik me dat er in ieder geval iets heel ernstigs aan de, aan de hand was. Ja, dan gaan er twee gedachten door je hoofd. De ene is, uh, uh, is dat het heel vreselijk is, uh, waarschijnlijk wat daar is gebeurd. En de, de tweede is dat je realiseert dat je verhaal weg is. Waar ik me dan vervolgens ook meteen enigszins voor schaamde. Want toen, toen de omvang echt dan doordrong, bleef, was dat natuurlijk niet meer zo'n gepaste gedachte. Ja, er is niks van uitgezonden. Er is één ding uitgezonden bij mijn beste weten. En dat is dat het Jeugdjournaal heeft volgens mij ruim een week erna uh, alsnog een Item over de perspresentatie gehad. En vervolgens moest u naar een, uh, een crematie, want dat ging, uh, dat ging ook gewoon door. Ja, ik moest, uh, ik moest naar een crematie van de vader van een goede vriend van me. En uh, ja, dan heb je al een heel erg, nou dan heb je op zo'n moment al een heel driedubbel gevoel. Uh, zeker als je op zo'n crematie komt, terwijl je dit in, in alle omvang omvangen moest een tijdje rijden. Dus tegen de tijd dat ik daar was, was het wel duidelijk. In alle omvang al duidelijk is, ja, dat, dat is best uh, lastig. Want ja, zo'n crematie gaat natuurlijk eigenlijk maar om, om, om één ding, zeg maar. En, en daar moet dit soort, di dit soort informatie eigenlijk niet doorheen fietsen. Ja, want zo'n crematie die, die verloopt normaal gesproken. Nou ja, de, je hebt de, de plechtigheid zelf natuurlijk, uh, toespraken, ja. muziek. En daarna heb je vaak dat de mensen bij elkaar zijn en dan wordt gecondoleerd. Ja. Ja, en toen kwam ik binnen. Dat was ongeveer het moment waarop ik binnenkwam. Ik kon niet heel de, de hele uh, crematie helaas bijwonen. Dus ik, ik kwam ongeveer binnen op de, bij, de, uh, ja, bij de koffie achteraf, zeg maar. Natuurlijk is overleden en dan een, een onderwerp van gesprek. Maar er, er kwam ja. een ander onderwerp van het gesprek dat zeg maar, het roer een beetje overnam? Ja, dit, ja, zoals gezegd, ik ben daar zelf wel heel terughoudend mee geweest op dat moment. Want ja, daar kom je niet voor, zeg maar. Maar ja, binnen je. Uh, Zo'n crematie is natuurlijk ook een moment waarop je, waarop je weer oude bekenden en dergelijke ziet. en er een heleboel wordt bijgepraat. Dus ja, het uiteindelijk in de, uh, gaat het nieuws geleidelijk natuurlijk wel, uh, wel zijn weg vinden. Maar uh, ja, dat, dat maakt het wel moeilijk. Want je, daar kom je natuurlijk in eerste instantie helemaal niet voor. Oké, okay, Michel van Baal, heel hartelijk dank voor het ja. willen delen van uw herinneringen aan die dag. Graag gedaan. Goedemorgen. Dag. Dag. Ja, Michel van Bouw was uh, overigens niet de enige. We hebben daar meer mailtjes van binnen gekregen... van uh, allerlei grote voornemens die uiteindelijk niet doorgingen... omdat ze ver, uh, in de schaduw kwamen te staan van die grote gebeurtenissen. We kregen ook een uh, mailtje van David Bos. Die schrijft... Ik werkte in die tijd als redacteur van Jacobine... een talkshow met Jacobine Geel... De week tevoren hadden we de eerste uitzending gehad. Het gesprek over geld met Arjo Klamer en iemand anders, geloof ik... is wel opgenomen, maar nooit uitgezonden. Het zou ook een volstrekt verkeerd gevallen zijn... want de instart waarvan ik de voice deed, begon met de historische woorden... het gaat goed met Nederland. We kregen ook een mail van Dries Bal... die een schrijnend verhaal te vertellen had. Hij hoorde het nieuws pas later, omdat hij met zijn werk bezig was... Maar de manier waarop hij het hoorde, ervoer hij, zoals hij ons schreef... alsof een collega hem met een mes in de rug stak. Ik uh, was politieman. En ik was op dat moment bezig met een verhoor van een verdachte in een drugzaak, Samen met een, nog een collega. U had geen dienst op straat? Nee, ik, ik was gewoon in een cellencomplex, een, een verhoorkamer. En uh, tegen het eind van de dag, het verhoor liep... Hartstikke goed. Zijn we, Mijn collega en ik zijn we uit het cellencomplex gekomen. en naar ons kantoor, waar het team BK zat. om te vertellen dat het verhoor hartstikke goed liep. Dus trots komen we terug van het, ver, van het verhoor. en wilde ik het gaan vertellen tegen het team. dat het verhoor prima verliep. en de verdachte begon te, te, te bekennen. voordat ik. Iets vertelde, krijgt te horen van een collega. Ja, heb je niet gehoord? Er is oorlog in Amerika. Oh? En ja, jouw landgenoten zijn Amerika aan het bombarderen. Nou, ik wist niet wat ik hoorde op dat moment. Jouw landgenoten, moet u even uitleggen? <laughs> nou, ik, mijn, uh, uh, mijn afkomst is Marokko. Ik kom van origine uit Marokko. Ik. Uh, ik ben geïntegreerd. Ik, uh, ik, ik heb er alles aan gedaan om goed, zo goed mogelijk te integreren. We hebben onze kinderen uh, goed opgevoed. Uh, laten integreren, laten studeren. En, al, en dan zo'n opmerking van, van een collega... Die, die, met wie je alles deelt en met wie je alles bespreekt. En je beschouwt hem als, als een, uh, ja, een goede vriend. Dan dus word je helemaal teruggezet. Ik zeg van... Uh, uh, Jouw landgenoten zijn Amerika aan het bombarderen. Hoe komt hij daarbij? Ik voelde gewoon de grond onder mijn voeten wegzakken op dat moment. Had u zelf die beelden ook al gezien? Nee, ik had nog niks gezien. Ik wist helemaal niet wat er aan de hand was. Ik, ik, ik had nog helemaal nog, nog niks gehoord. Dit is het eerste wat ik hoorde. Is gewoon, ja, er is oorlog in Amerika en uh, jouw landgenoten zijn Amerika aan het bombarderen. En ik denk niet dat hij besefte wat hij zei, denk ik niet. Want later zei hij, ja, je weet toch... Ja, de, later zei ik tegen hem, van, wat je zei, vond ik niet leuk. Ja, je weet toch wie het zegt, op die, zo, die, die, die manier. Maar dat terzijde, dus, dus ben ik, uh, was dienst na vijf uur, ben ik naar huis uh, gereden met de gedachte van, ja, wat heb ik nou weer gehoord? Hoe kan dat nou? Thuis aangekomen zat mevrouw televisie te kijken. En ze vertelde me ook wat er allemaal gebeurd was. en uh, dat uh, Bombardementen in, in Amerika, in verschillende steden en dat. En onze dochter, die was net ja, ruim een week daarvoor was ze afgereisd naar San Francisco samen met haar vrienden... om daar stage te gaan lopen voor hun studie. Dan zaten we, tjoe, wat, gaat, wat gaat nou gebeuren als dat, als dat maar goed afloopt? We hadden met hen afgesproken dat we eventueel in, in oktober... naar hun zullen gaan om daar um, ja, te kijken hoe ze het doen... en om een, uh, onze vakantie daar aan te plakken. Helaas is dat toen niet doorgegaan. Vanwege de, ja, wat je allemaal hoorde: dat de mensen zomaar worden vastgezet vanwege hun huidskleur of komen af. Uh, dus zijn we niet gegaan. Dus u was bang dat in Amerika u dezelfde vooroordelen zou tegenkomen als, als op uw werk? Ja, daar waren wij heel bang voor. Ja. Is het leven voor u veranderd eigenlijk die dag? Alles is uh, eigenlijk veranderd. Ook, uh, uh, telefoneren uh, uh, op een gegeven moment denken van, ja, kan ik iets zeggen over, over, over opmerkingen maken over politiek van die of die of die. Nee, uitkijken, want telefoon wordt afgeluisterd. Uh, dat soort. Je, moet je, je moet je gewoon constant opletten wat je zegt, wat je doet, waar je naartoe gaat, met wie, met wie je vergadert. Maar het is, het is niet uh, in september 2000 was begonnen. Het is, het is begonnen al, denk ik, halverwege de jaren 80. 11 september die heeft, heeft eigenlijk alleen maar de zaak doen versnellen. En, en uh, wat de terroristen daarmee willen bereiken, hebben ze bereikt eigenlijk. Haat proberen te zaaien tussen het Westen en de, die terroristen en... Dat is er gelukt eigenlijk. We kunnen wel zeggen, ja, we, kunnen, we hebben een laden, we, we te pakken gekregen en zo. Maar ja, er zijn zoveel beladen, er zijn zoveel uh, dingen. Ik denk dat een andere aanpak behoeft. En niet constant brandjes blussen, zoals we nu doen in Afghanistan, in Irak, in, uh, uh, in Syrië, in, uh, in Libië, in, uh, dat soort landen. Er zijn alleen maar brandjes blussen, maar echt de bestrijding van. Terrorisme en van uh, ongelijkheid in de wereld. Ik denk dat het anders moet. Hebt u daar een opvatting over hoe dat dan zou moeten? Ja, als, ik, als ik dat wist, dan, uh, dan was ik uh, adviseur van Obama, denk ik. Ja. <laughs> u hoorde Driesbal, rechercheur in Venlo. Waar je ook was die dag, je kon het nieuws niet ontlopen. Hanna Kuipers schreef ons een prachtig verhaal... hoe ze zelfs in godverlaten West-Australië... na dagen hobbelen over rode stofwegen... bij een oase in de woestijn nog het nieuws te horen kreeg... van een vrouw die buiten adem aankwam hollen. Die vrouw die nam uh, haar mee naar binnen. Um, daar was ze met uh, haar zoon aan de telefoon... die aan de andere kant van Australië naar de televisie zat te kijken... en telefonisch verslag deed omdat zij zelf de beelden niet had, kon ze zich er niets bij voorstellen... dus ging haar eigen verbeelding aan het werken. Dan schrijft ze het volgende. Ik ga naar buiten, de hitte zindert. Het terrein is dor en droog, overal rood stof. Ik zie geen ongerepte schoonheid meer... maar zover zo mijn oog reikt is er leegte en verlatenheid. Het landschap is hetzelfde als voor het nieuws. Voor het nieuws was ik volmaakt gelukkig... en nu ben ik bang dat de wereld vergaat. De woorden van de onbekende zoon van de eigenaresse van Jacks Waterhole... daar was ze, hebben mijn werkelijkheid in een paar minuten veranderd. Het jammeren van de moeder is het einde van een wereld. Een wereld die niet met een knal eindigt, maar met een jammerklacht. En dat is overigens een citaat van T.S. Elliot. Uh, we gaan bellen met Sandra Cornet uit Katwijk. Want ook zij kon het nieuws niet ontlopen... hoe ver ze ook verwijderd was van de wereld. Goedemorgen, Sandra. Ja, goedemorgen. Waar was je die dag, die dinsdag, tien jaar geleden? Uh, op een uh, onderzoeksschip uh, in de Zuid-Atlantische Oceaan. Wat doen? Daar, uh, we waren op uh, reis naar Tristan da Cunha. Een klein eilandje, zo'n 3000 kilometer van Kaapstad uh, vandaan. Nou, de, de trouwe luisteraar kent, uh, van OVT kent Tristan da Cunha erg goed. We hebben onlangs nog een... Uh documentaire daarover uitgezonden, dat is dat eilandje waar... Um... Waar Marnix-Koolhaas is geweest, ja. ja. precies, ja. Was, ja, ook... ja. was dat ook de reden dat, uh, dat, dat jij er naartoe ging? Um, Marnix-Koolhaas heeft daar wel mee te maken gehad, ja. <laughs> ik heb toen uh, die, die uitzending gehoord die jullie uh, de laatste twee weken hebben herhaald. Ik heb op het uh, Pieter Groen College gezeten in Katwijk. En uh, ja, toen werd ik opeens weer geïnteresseerd in van ja, wie was die Pieter Groen? Waarom ging hij daar zo ver weg? En uh, voor... Uh, Onderzoek voor een boek uh, heb ik toen uh, een bezoek aan uh, Triestam uh, gebracht. Ja, want die Pieter Groen, even voor de duidelijkheid, die komt net als jij. Uit, uit, uit Katwijk. En ja. die belandde uit, uh, uh, uh, uiteindelijk op Tristan. Ja, klopt. Ja. Ja. Je zat op een onderzoeksschip daar naartoe. En dan even terug naar 11 september 2001. Kan je beschrijven hoe de omstandigheden daar waren? Hoe het nieuws ook tot je kwam? Uh, dat kwam via de, de scheepsradio. Degene die uh, de scheepsradio bedient, die hield op een gegeven moment, smiddags opeens om een uur of twee, ging er een soort uh, ja, radiogeluid. Uh, wat normaal de maaltijden aankondigt. En die had alleen maar een paar korte zinnen. van Ja, er is iets gebeurd in Amerika. Uh, de Twin Towers zijn omgevallen. Waarschijnlijk een, een terroristische aanslag. En, en verder uh, werd er eigenlijk niks over bekendgemaakt. Dat, dat was het. Twee zinnen. <laughs> Ik kan me voorstellen dat als je naar Tristan gaat. Dat, het, nou ja, dat je eigenlijk van plan bent om zo ver weg mogelijk overal vandaan te zijn. Het was heerlijk, uh, heerlijk rustig inderdaad. Uh, ook aan boord, uh, ja, mobiele telefoontjes waren toen iets minder dan nu, maar dat was er niet. En ook geen internet. Uh, heerlijk rustig. En, nou, en dan komt die mededeling? En ja, dan komt opeens zoiets. Ja, ja. En wat gebeurt er dan op zo'n schip? Eigenlijk bijzonder weinig. Ja, het klinkt even heel cru, maar uh, juist door die mededeling van... Hey, morgen komen we aan bij het eiland, er zaten mensen aan boord... Uh, uh, die hun familie op dat eiland al in geen twintig jaar hadden gezien. En ja, iedereen was op dat moment eigenlijk meer bezig met van... oh, we gaan alle spullen inpakken, want uh, morgen zijn we er. En dat hele nieuws van, van ja, wat er daar in Amerika is gebeurd... dat, dat was erg op de achtergrond. Uh. En toen je op Tristan kon was, hoe ging het vervolgens verder met het nieuws? Uh, op dat moment hadden ze daar maar één uur per dag uh, tv. En daar hebben we wel iets van, van meegekregen. En, en de vlag ging ook half stok toen we aankwamen. Uh, en in het kerkje is ook een herdenkingsdienst uh, gehouden. Maar ja, eerlijk gezegd speelde daar niet echt een rol. Het was meer, ja, er kwam opeens weer een, een, een schip en de familie zag elkaar. En het was meer een, uh, een paar weken van ja, feestjes en, en iedereen weer zien dan dat ze echt bezig waren met het nieuws uh, elders in de wereld. Je hoorde het eigenlijk op dezelfde dag, een paar uur daarna. Ja, ja. Je komt aan op Triestan en dan neemt nou het reilen en zeilen van het eiland neemt alles over. Ja, ja, want dat schip dat moest ook gelost worden. Daar was iedereen druk mee bezig. En vanwege het weer ging de eerst ergens anders naartoe, kwam later weer terug. En je ziet even wat op een sneeuw in de tv en daarna... Ja, ja, ja inderdaad, ja. Ja, wanneer begon het eigenlijk pas goed tot je door te dringen? Eigenlijk pas toen we echt weer in Nederland uh, waren. Want ook in uh, Zuid-Afrika speelde het ook niet zo'n grote rol. Pas toen we hier op Schiphol aankwamen en weer uh, bij familie. Ja, die hadden zich inderdaad ernstig uh, zorgen gemaakt. En, en zagen ook meer beelden. En dan heb je echt zoiets van, jeetje, ja, er is toch wel echt iets gebeurd. Want toen ik het mailtje las wat je ons geschreven hebt... toen, heb ik, toen kreeg ik het idee waar je ook was... Ter wereld. Je kon het niet ontvluchten. Nee, je kon het niet ontvluchten. Nee, nee. Ik denk dat zelfs als je op de Zuidpool had gezeten. dan uh, had je het waarschijnlijk ook wel gehoord. op de een of andere manier. Oké, okay, Sandra, heel vriendelijk bedankt voor je verhaal. Oké, okay, dag. dag. Sandra, ik kon net wat katwerk was dat? dat. Dat het nieuws niet voor iedereen goed te geloven was. blijkt wel uit een mailtje van Paul Arnoldussen. Geachte redactie. Een aardige herinnering aan 11 september. In het Paroltheater hadden we voor die avond een gesprek met tekstschrijver Lennart Nijg geprogrammeerd. Nijg had me de voorgaande dagen bij voorkeur s'nachts, dan dronk hij soms wat veel, geregeld gebeld met de vraag of het nog doorging. Ja, Lennart, het gaat door. Die middag van de elfde had ik me opgesloten in het Nationaal Archief. De telefoon. Een licht aangeschoten Nijg. Gaat het nog door vanavond? Ja, Lennart, het gaat door. Ja, ik vraag maar, in Amerika vliegen allemaal vliegtuigen in hoge gebouwen. Dat zal best, Lennart, maar het gaat door. Bij het verlaten van mijn hok zag ik grote groepen archiefpersoneel voor televisie staan. Het ging niet door. Ja, dat is Paul Arnoldussen van het Parol. U hoort hem vaak bij ons. Hij is een van onze vaste boekrecensenten. We sluiten... Uh, dit een beetje af met het verhaal van de heer en mevrouw Hastrich... die het nieuws, zoals zoveel van ons allen... in de huiskamer bekeken en verwerkte. Dat het bij hen extra hard aankwam, had ermee te maken... dat hun zoon en schoondochter die dag in Manhattan waren. Heel dicht bij de Twin Towers. De avond ervoor stonden ze op de Empire State Building. En toen zei onze zoon, zullen we uh, papa en mama bellen? Het was hier vijf uur in de ochtend... Nou, zegt mijn schoondochter: Dat lijkt me nou niet zo leuk. Ik denk niet dat je moeder dat leuk vindt. Dus ze hebben het niet gedaan. Als ze het wel gedaan hadden, had ik niet de behoefte gehad om ze die volgende morgen te bellen. Het plan was, zij zouden de, de ochtend van de 11 september zouden zij bovenop de World Trade Center gaan staan, naar het ontbijtdek gaan. Ze dan bij, ze oh ja, ze wilden daar ontbijten. Vandaar dat ze de eerste lift van acht uur wilden nemen. Maar ja. Ze hadden niet gebeld. Dus ja. u had de behoefte om te bellen? Dus ik had behoefte om te bellen. Even vragen van hoe is het geweest en dit en dat, zus en zo. En dus dus belde, zij, zij stonden op het punt? wakker in plaats van zij ons. Ik heb de indruk dat, u, um, dat als u aan de telefoon bent... dat het niet zomaar klaar is, klopt dat? Nee, dat klopt. <lacht> <lacht> ik ben telefoniste geweest. <lacht> dus de kinderen zeggen, waar is maar, jij met je telefoon. Maar goed. Dus, en, en ze waren nog op de kamer? Of? Ja. En is het dan niet zo dat uw zoon zegt van... Uh, nou maar, uh, we staan op het punt om weg te gaan. Uh, ja, dat zei hij wel. Maar u wist wel dat ze zouden gaan ontbijten? Ze zouden gaan. Ze zouden gaan dus. En toen? Ik ben om... Uh, u, uw vrouw ging boodschap toen? Ja, ik ging naar Albert Heijn toe. Maar ja. uh, toen uh, had ik de televisie aan... En waarom, waarom deed u de televisie aan? Nou, eigenlijk, ja, het was, ik, was niet, iets bijzonders of zoiets. Ik weet niet precies of... Hij wat, kijkt ik. vaak tegen ons uh, Zo even kijken, weet je, wel, van de sporten. En uh, toen opeens kwam dat bericht van, uh, dat die uh, vliegtuigen in de toren gevlogen waren. Dus uh, toen dacht ik, uh, ja, hey, Arthur die zou toch gaan. Ik weet niet waar hij die heen is. Dus nou, toen kwam mijn vrouw thuis met de boodschappen. Dus ik roep naar het toe, ik zeg, uh, waar zijn Arthur uh, dingen heen gegaan? Hij kwam eigenlijk het huis uit Van waar zijn de kinderen? Ik zei, niet zo is panisch. Uh, die hebben het toen net nog aan de telefoon gehad. Ik had de deur open zo en de televisie stond eraan. Dus ja, toen kwam zij ook mee naar binnen toe. En toen kees dus ze. En mijn jongens ze zeggen, is dat een film? Nee, dat is de werkelijkheid. Dat is net gebeurd. Ja. En dan gaat u samen kijken? Ja, nou ja, dan valt alles weg en dan ga je zitten kijken. Ja, en zijn ze nou wel nog die torens ingegaan of niet? Wat hebt u geprobeerd te doen? U hebt, neem ik aan, geprobeerd uw, uw kind te bereiken? Ja. ja, we hebben geprobeerd te bellen. Onze dochter, die in Amerika woonde, die belde vanuit Montreal... van, uh, weten jullie waar Arthur en Karina zijn? Onze dochter hier, ja, die belde ook. En op een gegeven moment werden we wat meer gebeld. En toen heb ik gezegd, ophangen, want ik wil die telefoon vrijhouden. Dus het kwam er eigenlijk op neer dat, dat u meer gebeld werd... dan dat u zelf aan het bellen was? Ja, ja het telefoon heb ik, heb ik niet aangeraakt. Mijn vrouw, de ja, die jongens, belde, de meiden belden. Uh, ik heb uh, alleen maar zitten kijken daar, naar de televisie. Ja, kunt, wij... u, kunt u een idee geven van, van, van hoe dat dan is? Want dat, dat lijkt me zo raar. Nou, je ziet die mensen daar lopen in dat stof. En je zit te kijken. En onze andere dochter ook, zat ook te kijken in Berkel. Van, zie je ze eventueel lopen? Ik kan me voorstellen dat je eigenlijk met jezelf geen raad weet. Ja, dat is ook zo. Ja, ik zeg, inderdaad. Het, het is constant. Uh, Denk je aan dat, uh, ja, wat je daar ziet. Ja. En dan, uh, ja, dan uh, ga je toch herinneringen uh, halen, ik bedoel van een val of zo, weet je wel. Ik ben zelf uh, gevallen een keer van hoogte. En dan... Uiteindelijk is ze gebeld, hè? Ja, ja. Tot, uh, zeker een zes uur geduurd. Uur later. Voor later hebben ze pas gebeld. Dus, uh, eindelijk konden ze ergens bij een McDonald's hebben ze kunnen bellen. En wie van u nam nou op? Als de telefoon is, pak ik mijn vrouw op, hoor ik niet. Oh. Als het nodig is, dan uh, pak ik hem, maar anders uh, laat ik altijd mijn vrouw, uh, die kan het beste ermee overweg. Nou, uiteindelijk hebben ze besloten om in het hotel te gaan ontbijten. En terwijl ze dus daar zaten te uh, ontbijten... kwam de serveerster, die kwam binnen rennen. En die zei, er is een vliegtuig in de toren gevlogen. Dus Arthur die rent naar buiten. En die kijkt, want ja, het zijn er allemaal lange straten. Dus hij kon het zo zien vanuit het hotel. Dus ja, dan... Ja, maar dan komt er een soort. Ja, dan is het uh, nog niet voorbij toch? Nee, want we hebben ook helemaal niet gegeten. Het, uh, en ik, het, het staat me ergens nog bij dat ik toen zei: oké, okay, nu gaan we maar even eten. En ik heb nu nog vaak wel eens zo dat ik uh, denk van. als ik niet gebeld had, dan waren ze op dat ontbijtdek geweest. en we hadden ze nooit meer teruggezien. Is het nou zo dat, dat die 11 september voor u nog steeds een bijzondere dag is? Ja, zeker wel. Ja. En iedere keer weer als ik weer die beelden zie, dan, dan, dan krijg ik iets over me heen dat ik denk: uh, daar hadden ze kunnen staan. Die heren, mevrouw Astrid, waren dat. Nou, dat waren eigenlijk de verhalen van de luisteraars voor vanmorgen. We hebben nu Mannix Kolhas aan de telefoon. Mannix, um, wat doet uh, de site en Geschiedenis 24 aan 9-11? Ja, het uh, themakanaal dat staat uh, uiteraard. Uh, vanmiddag En vanavond ook geheel in het teken van de herdenking van tien jaar na 9-11. Uh, maar het kijkt ook af en toe wat verder terug, zoals het een geschiedeniskanaal behoort. Zoals straks om, om vier uur vanmiddag, onder andere, dan wordt de documentaire serie die Hans Keller in 1992 maakte voor de icon onder de titel De Uitvinding van Amerika herhaald... Een, een mooie diepgravende serie, drie delen. Deel 1: de droom. Deel 2: het maken van Amerikanen. En deel 3: de resten van Utopia. Dat dus vanmiddag om 4 uur te zien op het themekanaal Geschiedenis 24. Verder, uh, ja, toch nog maar even iets uh, heel anders... wat uh, niet over Amerika gaat, maar over uh, de goede oude Nederlandse volkscultuur. Uh, op de website is namelijk ook te zien een uh, oude film van de volkskundige... zo heette dat toen nog, D.E. van der Ven. Die maakte in de jaren twintig, dus in, echt in de oortijd van de film... een drieluik over de Nederlandse volkscultuur... dat in uh, 1921 begon met de Nederlandse volkscultuur in de lente... In 1923 volgde de Nederlandse volkscultuur in de zomer. En nu op dit moment dus op de website te bekijken zijn derde film die hij in 1926 maakte. De Nederlandse volkscultuur in de oogsttijd. En die van de Ven, dat was een boeiende man die vlak na de Eerste Wereldoorlog in samenwerking met het in 1912 opgerichte Openluchtmuseum in Arnhem een project starten om de Nederlandse volkscultuur op film vast te leggen. En uh, ook toen gebeurde dat al vanuit het sentiment... zoals we dat uh, nu ook nog uh, goed kennen, dat... Toen na de Eerste Wereldoorlog de Nederlandse cultuur in razendsnel tempo aan het verdwijnen was. en dat die vastgelegd moest worden voordat er niets meer van over was. Uh, het is wel aardig, op de website kan je ook wat uh, citaten lezen. van uh, kranten. uit kranten die in die tijd uh, bij de uh, première van die film uh, aanwezig waren geweest. Daar, daar moeten mensen heen, maar het, als ze willen ontsnappen aan 9-11. want daar is vandaag bijna natuurlijk geen ontsnappen aan. Maar dat is het, Nederlandse volkscultuur. Op geschiedenis 24. Ja, dat is dus uh, te zien op het uh, themakanaal en op de website Geschiedenis 24. U hoorde Marnix Koolhaas over het themakanaal. Ja, ik wil er even aan toevoegen dat het uh, themakanaal overigens ook nog een aantal van onze luisteraars heeft uh, gefilmd en uitzend met hun verhalen over 9-11. En dan zijn we er weer terug, helaas. Ja, uh... Dat was OVT in ieder geval vandaag, over die dag tien jaar geleden. U kunt de afgelopen uren op cd bestellen. Het interview van Kok, bijvoorbeeld in het eerste uur, 7,50 kost dat. Een cd moet u overmaken op Giro 444600 van de VPRO. Het tweede uur kan ook, met de herinneringen van onze luisteraars en alles tezamen 13,50 euro. 50. Goed, er is geen ontsnappen aan vandaag. Straks is de perstribune met Govert van Brakel van Omroep Max uh, ook herinneringen aan 9-11 met... Uh, wij hebben straks de gast Charles Groenhuizen uh, van uh, toen het NOS Journaal, de Washington correspondent en Max Westerman van RTL Nieuws en Bertus Hendricks, Midden-Oostenkenner. Ook uh, een groot duider van de gebeurtenissen. Hey, maar... Uh, Jij was in die tijd toch een stem van Radio 1. Ik neem aan dat, zelf, dat jij zelf ook op 9-11... Um, of had je dienst of niet? Ik uh, lag op het moment suprême van het uh, invliegen van de torens uh, in bed. Oh. Ja. En uh, werd je wakker gemaakt? Of? Mijn jongste uh, zoon, Benjamin, belde op, pap. Je moet nu de televisie aanzetten. Kijk CNN, er gebeurt iets heel vreselijks. Ik had de ochtend uh, uitzending van het Radio 1 het gedaan. Ik kon net waarom lig je om drie uur in bed? Ja, maar, okay. dat is niet voor een middagdutje, maar ik was ochtends om half vijf opgestaan... en had de uitzending van Radio 1 gedaan tot, uh, geloof middags twee uur. En toen dacht ik, nou, ga even een uurtje uh, onderuit. En dan gaan we de rest van de dag beleven. Maar dat, die dag kwam er anders uit te zien. Want uh, ik, ik heb nauwelijks geslapen en werd weer opgeroepen door de redactie... kan jij uh, uh, aan de vooravond de uitzending van Clary overnemen... want die heeft het wel even gehad. Ja, want hoe laat heb jij het toen overgenomen? Ja, ik weet het eerlijk gezegd. zeven niet meer of acht uur, uur zijn, denk ik, Ergens rond zeven uur, acht uur. Uh, ja, want uh, ik heb het al eerder gezegd uh, in het eerste uur. Iedereen keek naar de televisie. Maar ik heb eigenlijk vanwege deze uitzendingen... dus het hele ja. Radio 1 Journaal teruggeluisterd ja. van die dag... En uh, nou, ja, ik denk waar, altijd, bij, bij het begin uitzend, van een ramp moet je op de radio uh, uh, zijn. Als, uh, als kijker en als luisteraar. Want daar zijn de mensen bezig die vertellen wat ze zien. En die zitten nog niet tegelijkertijd met van wie zit erachter, waarom is het gebeurd, wat zijn de gevolgen. Uh, dus de radio is, een, is, is oog en oor van, uh, van wie het horen wil. En is dan ook, vind ik, altijd op zijn aller, aller, allerbest. Ja, we hebben het. Uh, eerder deze uitzending, eigenlijk vorig uur hebben we het nieuws van drie uur uitgezonden en dan hoor je dat het een overgangsnieuws is. Hè? De, ja. Dus het, het, het nieuws komt binnen, je hebt het gevoel van oeh, dit is wel heel belangrijk, maar we hebben ook nog iets over kraaiencheck en over... Ja. Ja, zo begint het natuurlijk. Ik hoorde jullie uitzending beginnen met het nieuws. Het begint met de, de Twin Tower, maar het begint, daarna gaat het verder met uh, Wim Kok... die naar de Kamer wordt geroepen, met Davis Cup Tennis, met Haarhuis en Kajic, die er ja. niet bij is. Ja, dus de rest van de dag overigens niet meer. En daarna gehoord. vervalt dat. Dan, hoor je dat dan, dan gaat het andere nieuws zakt weg. En dan uh, focussen we helemaal als nieuwsvloer toen van de NOS op... Uh, op de gebeurtenissen in Amerika. En je hoort bijna letterlijk de steentjes uh, naast elkaar komen liggen... in zo'n uitzending, uh, dankzij ja. de gesprekken. Goed, zo dadelijk dus Govert van Brakel... met Max Westerman, Charles Groenhuizen en uh, Bertus Hendricks... in de perstribune. Absoluut. Wij zijn er weer volgende week. Tot dan. Prettige zondag verder. Dag.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 Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. m.ematching.nl Dit is Radio 1.